4 uur Christian Bonebakker met het NOS-journaal. In Nederland zijn vorig jaar twee Russen opgepakt die in Amerika worden verdacht van wat wordt genoemd de grootste datadiefstal ooit. Door in te breken in computersystemen zouden ze 160 miljoen creditcardnummers, wachtwoorden en andere privégegevens hebben gestolen. Justitie in Amerika heeft in de zaak vijf mensen aangeklaagd, vier Russen en een Oekraïner. Twee verdachten werden vorig jaar in Nederland opgepakt toen ze op doorreis waren. Een van hen is al uitgeleverd aan Amerika, de ander zit nog in een Nederlandse cel. De drie andere verdachten zijn nog voortvluchtig. Een Amerikaans cementbedrijf geeft toe dat het na de olieramp in de Golf van Mexico bewijsmateriaal heeft vernietigd. Het boorplatform The de Deepwater Horizon ontplofte in 2010 door fouten in de cementconstructie. Elf mensen kwamen om het leven, honderden miljoenen liters olie stroomden in zee. Het cementbedrijf Halliburton vernietigde daarna testresultaten en cementmonsters. Die zouden onder meer aantonen dat het bedrijf bij de bouw van het boorplatform verkeerde adviezen heeft gegeven.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 Hij was de leider van een kleine, seculiere partij. Al snel gingen duizenden mensen in Tunis de straat op... gevolgd door protesten in andere steden. De betogers houden de regerende Islamitische ennahda partij verantwoordelijk voor de dood van de oppositieleider. Het weer, het is bijna overal droog, minimaal rond 18 graden. Overdag is het broeierig, met maxima van 27 tot 29 graden. In de loop van de dag neemt de kans op stevige regen- en onweersbuien toe. Dit was het NOS Journaal.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 0800 1121 is het nummer van, uh, ja, van de nachtzuster eigenlijk gewoon. Dus bel met vragen en met antwoorden. Of mail naar Nachtzuster.omroepmax.nl omroepmax.nl. Of Twitter via het nachtzuster. Of uh, kom even kijken op de chat, vinden we gezellig. De chat is te vinden op omroepmax.nl slash nachtzuster. Nou, gewoon de chat even aanklikken. Uh, facebook is er ook, facebook.com nachtzuster. Allemaal manieren om mee te doen aan dit programma. 0800 1121 is de makkelijkste en de snelste manier. Jasper wil graag weten um, of iemand ervaring heeft met fijnstofmaskers. En Brenda die wil graag weten hoe het zit met lindebomen. Want ze ruikt ze steeds. En ze heeft ze eerder dit seizoen ook al geroken. Dus ze vraagt zich af of de lindebomen dan twee keer bloeien. Nou heb ik me al laten vertellen dat het de ene keer het bloeien was en het andere keer het dragen van het fruit... of de eikels zoals dat genoemd werd. Maar uh, ik ben gewoon benieuwd nog naar een second opinion. 0800-1121. Cor Jonker die wil heel graag weten of het klopt dat Zandvoort veel hoger ligt dan Haarlem. Want als hij fietst over het visserspad, dan meent hij dat toch te kunnen beoordelen op die manier. Maarten die vroeg zich af hoe het zat met regels in het verkeer... voor doof en slecht honden, maar dat is beantwoord. Uh, Jan Muizelaar had zijn vraag over het uh, geocatching... maar ook die lijkt me beantwoord. Uh, ja, Rins Jan die had dus de vraag over uh, 4 oom of 8 oom. Sommige luidsprekers staat het ene op het andere, het andere. En sommige zijn ook 4 tot 8 oom geschikt. Nou, uh, belde inderdaad uh, Richard of Rick met het antwoord zojuist, tenminste die zei van, ja, het verschilt gewoon. Maar ja, de vraag van Rinzi-Jan blijft nog steeds, waarom? Waarom verschilt dat? En Jessin, die zojuist belde, die wil graag weten waarom wij in het Nederlands... zowel de kinderen van onze broers en zussen, neef noemen... als de kinderen van onze ooms en tantes. Die noemen we ook neef. Hele andere familieleden, maar we hebben hetzelfde woord ervoor. Hij vraagt zich af waarom 0800-1121. En ik moet een beetje haast maken, want het is vier over vier... en dat is toch echt traditioneel, het moment dat we een discoplaatje draaien... bij Nachtzuster van Omroep Max op Radio 1. Diana Ross, work that body. En er mag gedanst worden... Work that body 0800 1121 Robert. Hallo. Ha hallo. Hi. Hi Astrid. Ja. Ik zit, ik zit net naar dit plaatje te luisteren en uh, eigenlijk wil ik gelijk van de ge gelegenheid gebruik maken om je, om je te, be te bedanken namens mijn vader, want die luistert erg graag op hem naar jou en. Uh, ja ja nou ja die zegt van luister hier wel eens naar de nacht dus ja ja tuurlijk man lachen <laughs> lachen dus, dus, dus, dus, dus, dus, ja, ja ja ja en die zegt ja, luister ik zo zo erg graag naar en uh, ja die luistert wel vaak naar jou nou ja, wat ja, lief en hoe, hoe heet je vader Robert uh, Han en hij is uh, ja hij is, uh, helaas uh, is hij uh, in april overleden ach maar uh, ja, ja hij, uh, maar hij luisterde heel graag naar jou. Dus uh, ja, nou ja, namens hem nog, uh, nog bedankt in ieder geval. Uh. Oh, nou maar ik moet zeggen, ik vind dat echt het enige nadeel van voor Omroep Max werken. Dat, ja, ik, ja, dat, ja, dat ik, dat ik regelmatig is, ja. hoor dat iemand overlijdt. Ik vind het soms echt. Ik vind het altijd, nou ja, het hoort natuurlijk bij het leven, maar het is toch heel naar. Maar wel heel lief van je, Robert, dankjewel. Ja, ja, ik, ja ik denk, maak van de gelegenheid gebruik. Ik bedoel, ja, ja, in, nu je er toch bent. Maken, weet je, wel. Je, hebt, je, hebt, je hebt natuurlijk mooie programma's, ook op Radio 1 van Nachtvluchten. Hè, wat, wat ontzettend uh, mooi was op uh, vrijdagavond. Ja. En, uh, ja. Ja, ik bedoel, uh, ja. Nou, ja. Je doet het goed en uh, leuk. Oh. Maar ik kom met een, een hele andere, andere vraag. Ja? Ik heb een mooie, ik heb een mooie voor je. Oh. Dus nu wil je niet zo grinniken, want dan word ik een beetje angstig van. Nee, nee. nee. nee nu ja, komt nee, er toch nee. iets verschrikkelijks. Nee, vertel. Nou ja, nou, nou ja. Het is. Waar, waar, waarom. Uh, he, het, was, uh, het is een beetje. Nee, niet <lacht> Oh jee. Waar, ja. Waarom hang je, je, je balzak lager in ja. de zomer dan in de winter? Is dat zo? Uh, nou ja, ja, ja, weet je, het viel mij al een paar weken geleden op. En uh, ik heb een homofriendje en ik heb een en die, uh, ik had verteld over je radioprogramma... weet je wel, van over vragen. En ik, zo, ik zeg van, nou, kom jij dan eens met een goede vraag voor, uh, voor Astrid? <laughs> ja. En toen zat hij dus maandagavond bij me thuis. En hij zegt dus gewoon van... ja, waarom hangt je balzak lager in de zomer dan in de winter? En ik zeg van, verdomme, weet je wel, dat heb ik ook gezien. Misschien dat hij met de warmte een beetje uitzakt. Zou het? Ja, ik weet het ook niet. Ik heb er heel weinig verstand van, van balzakken. Dat is echt heel gek. Nou ja, ik weet het niet. Ik zou het niet weten. Hij ze nou, dan belde dan donderdag. Of anders bel ik haar wel. Ja, doe jij het maar, zei hij toen. Doe jij het maar. Hoe heet dat vriendje van jou? Ik laat de uitzending wel even terug horen aan hem. Dat zou ik ook doen. Maar Robert, hoe heet dat vriendje van jou? Dat is Robin. Oh, Robert en Robin, dat is wel weer heel grappig. Maar, ja, ja, absoluut. Maar Robert, even voor mij, hè, want ik heb er geen. Dus, dus ik vraag me even af, wat bedoel je precies met lager hangen? Nou, je, je, je, je, je, je, je, je balzak hangen lager. Dan, dan, dan dat ze normaal doen. Normaal zijn ze gespannender of uh, whatever, weet je wel. Maar... Dus de, de, de ja, hele handel ja, is ja, wat slapper? Nee, nee, nee, nee. Ja, slapper. Oh, en is dat de hele zomer? Of begint het in mei? Maar... <laughs> dat weet ik niet. Ja, het begint in mei, denk ik, of zo. Ja, ja, ja. Maar... Nee, nee, nee, het is echt in de zomer inderdaad. Het is... Uh... En ja, dan denk je van, nou, het hangt een beetje slapjes bij eigenlijk. En is, dat dan, is het dan afgelopen seizoen, omdat het zeg maar wat later uh, warm werd, uh, heb je de afgelopen mei, was het allemaal dat je dacht, goh, het hangt er nog stevig bij? Ja, ja, eigenlijk wel, ja. Nou, dit jok je en dit jokje nu. En dan kijk je in de film en denk je van, we nou, slapjes bij, weet je wel. En, en dan, dan komt hij een week later komt bij mij en dan zegt hij van, ja, waar, waarom, waarom is dat? Ik denk, verdomd, weet je wel, je hebt wel gelijk. En je weet wel dat ik echt nu ik denk, tot, tot, tot zes uur weer, moet ik echt dan. ieder half uur herhalen. En waarom hangt de balzak lager in de zomer dan in de winter? Ja, maar ik denk dat mensen, ik denk dat er wel luisteraars zijn die denken van ja, inderdaad, ja, ja inderdaad, huh, huh, is het zo? Joh? Iedereen gaat het nu checken. Nou, het zou wel fijn zijn als we een soort steeksproefgewijs... gewijs, iedereen nu, nu even checkt hoe het erbij hangt en dan van de winter weer. Ja, precies, ja. En dan even de resultaten... Nee, nee, nee, nee! Oh, wat zeg ik nu weer? Oh, dit heb ik niet hardop gezegd. Nee. Oké, okay, Robert. Nou, ik hoop echt, echt van ganse harte dat er heel snel iemand belt met een antwoord naar 0800-1121. Heb je er nou ook niet met borsten? Ik bedoel, dat zat er net aan te denken. Dus ook van, hè, zijn borsten dat die lagen hangen in de, in de, in de, de zomer was. dan in de winter. <laughs> ja, Even kijken. Dat die dan in de winter. Nee hoor, nee. Dat er hangt niks. Nee, nee. Geen last van? <laughs> nee. Dat uh, boet niet in aan stevigheid als het warmer wordt. Tenminste, ja, bij mij niet. Misschien bij anderen wel. 0800-1121. Okay. He. Nou, het was een gesprek op niveau, Robert. Ja, het is, dat is ook wat. Je begint eerst over je overleden vader en dan over ballen en borsten. Ja, precies. Maar ik bedoel, het moet kunnen, toch? Het is ook mooi. Het is een soort, uh, een soort zeg maar, um, hoe heet zo'n ding nou? Een rollercoaster. Een achtbaan van uh, onderwerpen die voorbij komt in dit programma. Ja, maar dat is ook zo. Maar zo is lezen. Is het ook, ook zo. Bedoel, precies. Zo, zo, zo moet je ook, uh, zo, je moet ook gewoon doorgaan, weet je wel. Dat... Is ook zo. Ik ga door. Ik hang op. Ja, is goed. Is goed. Tot de volgende keer. Jo, oh, en Robert? Ja? Goed aan Robin. Oké, okay, doeg. Hoi, hoi, hoi. Albert. Hallo. Albert Bot. Ja, zo, daar ben ik dus. Dag. Net er tussen op te letten of ik nou nog kan concentreren met wat ik eigenlijk wilde zeggen. Ja. Wat ik u wilde afvragen, want men vraagt zich af. We nee, vragen u af. Ja. Maar het gaat om dat geluid in het verkeer. Ja. Men rijdt niet op geluid in het verkeer. Nee, hè? Dan, dan was je wel ongelukkig. Dan kun je ook nooit de radio aan hebben in de auto. Je rijdt op, op kijken en op be bewuste verkeersregels. Ja, maar goed, maar, maar, maar, maar er wordt wel getoeterd... en, en, uh, en verschillende ja, hulpdiensten je, maar, hebben dan een sirene. Eens. Je mag niet eens toeteren. Maar als je niet dan mag toeteren, sirene, waarom hebben we dan een toeter? Ja, niet, niet om een signaal te geven. Om ja. dat van nou, nou rijd ik weg, toet, toet, toet, dag hoor. Nee, dat mag niet. Nee, en daar moeten mensen ook mee ophouden. Ja, maar het mag ook niet. Je krijgt er een geweldige bekeuring voor, hoor. Nou, en terecht, dus er zijn mensen die s'nachts euro. werken. Ja, sorry. Maar ik wou nog eventjes terug van ja. toen zo'n 40, 50, 60 jaar geleden het langzamerhand gewoonte werd om een radiootje in je auto te krijgen. Ja. Toen kwam deze vraag ook al: hoe kun je dan in het verkeer deelnemen? En het antwoord was toen al meteen, men rijdt niet op geluid, men rijdt op opletten. Nee, daar zit natuurlijk wat in. Ja. Ja, het is echt, wacht, dat, nou dat praat ik echt over zestig jaar terug. Toen kreeg je langzamerhand de luxe dat je een radio in je auto had. Voor die tijd was het helemaal niet. Mm -hmm. Maar met, toen kwam ook eerst de vraag, mag dat in het verkeer wel? Ja, blijkbaar wel, want dat is toen al meteen geantwoord. Dus het is een hele oude vraag. Ja, ja maar nou, maar het is, het is wel mooi, mooi. Want, want Maarten die zegt van... ja, er komen natuurlijk elektrische auto's en die zijn steeds stiller... maar inderdaad, het is precies wat u zegt. Uh, er kwam ja. natuurlijk ook een periode waarin, waarin er opeens radio's in de auto waren... En ik kan me zo voorstellen, dat weet ik niet zo goed, misschien weet u dat nog... maar zijn de auto's in die zestig jaar ook stiller geworden? Was het zestig jaar geleden, in de, de ja. hoorde je auto's harder aankomen dan nu? Ja, dat is zo. Toen hoorde je een auto aankomen. Ja. Maar toen kwam ook al meteen het commentaar... je moet niet op het gehoor, in het verkeerde nemen, maar op zicht opletten. Een blinde heeft het veel moeilijker, die kan niet in een auto rijden zomaar. Nee. Nee, dat hopen we ja, in dat ieder geval niet. Moeilijk onderwerp. Nee. Met ja. Die rijdt dus niet op geluid, dan, dan is het fout. Nee, hartstikke goed, meneer Bot, dank u wel. En ik zou zeggen, alsjeblieft, dank u wel. De <laughs> volgende keer. Alsjeblieft, tot de volgende keer, keer, dank u wel. <laughs> Dag. Ja, ik zal nog even met het punt dat sommige mensen zo moeilijk te verstaan zijn. Ja. Moet je dan niet eerst zeggen, u ligt blijkbaar plat in bed? Kom even overeind zetten, dan kan ik u verstaan. Dat ik op zich wil ik dat heel graag in, in gebruik gaan nemen... alleen is dat volgens mij zelden de reden dat ze slecht te verstaan zijn. Oh, nou, dat, dat dacht ik wel eens. Oh, Het is ja. Niet altijd dat ze een flesje neven voor zich hebben die <laughs> dan weer alles leeg is. Die zijn er. Er zijn ook nog slechte telefoonverbindingen. Sommige mensen hebben hun kunstgebied niet in. Ja, dus dat, er zijn ja. tal van redenen waarom mensen slecht te verstaan zijn. Maar ik ga eraan werken, want u heeft groot gelijk. Goed zo, dag. Dag, goedenacht. Um, 0801121 Hans? Ja, goedenacht. Ga even recht overeind zitten, Hans. Ja, dat, uh, ik lig hier uh, helemaal natuurlijk uil. Dus uh, <laughs> wat dat betreft leg ik uh, gezond bij. Eh? Zeg maar het ik dus. Een, uh, ik, ik heb al een nieuwe gebeurt. Ja. Alleen de hoek dan wordt nog een beetje bijgeveld worden. Dus ik weet niet of ik goed verstaanbaar ben. Maar het is wel heel grappig, want het ge, uh, geluidsniveau is goed. Maar toch is de verstaanbaarheid weer, laat weer iets te wensen over. Dus duidelijk blijven ja. articuleren. Uh, er was een vraag over luidsprekers. Ja. En over de treinen. Die was uh, zoveel ik weet beantwoord. Maar volgens mij niet voldoende. Maar over luidsprekers. Ik ben zelf uh, een echte muziekdiefhebber. Ja. En om alle muziekoktave goed tot zijn recht te laten komen. Heb je toch kwalitatief een goede luidspreker nodig. maar een goede uh, versterker. Dus heb je een, uh, een, een luidspreker. Dat is een 4 en 8 ohm. Dat wil zeggen, de invitatie, de inwendige weerstand van de luidspreker. Dat ligt aan de kwaliteit van de componenten. En dat is geef ik, daar moet de, de, de versterker op aangepast worden. Dus heb je een luidspreker van 100 watt, dat die gerustig een versterker heeft die 200 watt kan uh, leveren. Want het is nou zo'n luidspreker, door wil je zeggen, dat er uh, lucht verplaatst gaat worden. Dus een bals heeft meer verplaatsing nodig als een, een middeluidspreker of als een tweeter. Dus dat heeft met elkaar allemaal een evenwicht te maken. Is dat duidelijk? Nou ja, ik haak al af als het over dit soort dingen gaat, hè, want ik ga het nooit begrijpen. Maar ik hoop gewoon maar dat uh, Rins Jan inderdaad nu bij de radio zit en denkt van... Oh, natuurlijk, zo zit het. Ja. Dus als je een keer een luidspreker hebt, van 4 tot 8 ohm, dan zeg zeggen de impotentie, dat is de inwendige weerstand. Ja, maar u hoeft het niet nog een keer te vertellen hoor. Nee, nee, maar dat is een Want beetje dat... van verhaal wat erachter zit. Ja. ja. Nee? ja. over het einde mag, kan ik dat nog aanvullen? Nou, heel even dan. Nou, de, de, de, de, de spoorwegen betrekken al een stroom van alle energiemaatschappijen. Dus als een trein door Gelderland heen rijdt, dan heeft het te maken met de jongen. Dus dat wordt verdeeld met een bepaalde verdeelsleutel. Dan zit je ook nog met andere spanningen. Nederlands gebruik uh, 1500 gelijks, uh, gelijkspanning. Mm. Maar ook uh, 1500 visse spanning. Dus dat is ook een, een probleem. Hoe verdeel je dat allemaal? Nou, de Duitse van. Die hebben een eigen stroomvoorziening, die hebben een eigen centrale. Dus die levert gewoon uit hun eigen middelen. Maar de Nederlandse spoorwegen betrekken de stroom van al die energiecentrales. Dus een beetje trein gebruiken ongeveer een 4000 amperage. Dus dat wordt maal de uh, spanning. Dan krijg je de, de kilowatts wat geleverd moet gaan worden. Nou, en hoe die verdeelsleutel is, ja, dat is natuurlijk voor ons uh, akadabra. Ja, precies. Het is allemaal veel te ingewikkeld. Nou, bedankt Hans. Ja, graag ga ik het aan doen. je Dag. je mag weer achterover gaan liggen. Ja, mag weer. Ja. Zo, veel beter meteen. 0800 1121 Joyce. Hoi, Joyce. Hallo. Ik heb geen idee meer waar het over ging. Ik heb zoveel dingen tussendoor gehoord. Ik heb echt bijna uren aan de lijn gehangen. Verschrikkelijk hè, maar ja, het betekent wel dat je boven op dit programma zit. Ja, dat wel weer. Wat zo. wil je ik nog meer? Alweer, ik heb alweer dingen gemist, zeg maar. Oh. Ik, nou, ik bel geloof ik over de neefjes en de nichtjes. Oh, kijk. Maar ik weet niet meer precies wat ik zeg gewoon. Nee, maar de vraag is eigenlijk... waarom we uh, zowel de kinderen van onze broers en zussen... als de kinderen van onze oom en tante... allebei neefjes noemen. Ja, ja, ja. Nou, ik denk... Ik weet niet zeker, want ik, ik heb ooit eens een keer... Toen, toen zou ik bellen met... Uh, ja, ik, ik heb een oom en tante die woont in Engeland. Dat zijn dan wel weer Nederlandse tantes. Maar ik moest bellen met die mensen voor een noodgevalletje. En toen kreeg ik een van hun dochters aan de telefoon. En toen zei ik verkeerd word. Ik, ik weet niet wat ik zei, of dan Nies of, of, of... Wat was het andere? woord? Ik weer voor daarvoor? Ja, de, de, de, de, zoveel natuurlijk. nee. Oh, oh, er zit iemand ondertussen al... Uh... Ja, dat was <laughs> Peter, ja. Oh, ja, daar hebben we Peter ja, weer! Ja, ja, ja. Nou goed, ja, ja Peter boeit zich wel op alles. Wil <laughs> ik nog spreken <laughs> Nou, ja, Peter heeft Waarschijnlijk wacht hij tot jij uitgepraat bent... en dan zegt hij net als vorige keer weer... Keer weer ja, nee, nee, precies, precies wat Joyce zegt. Zegt hij dan? Nee, dat is nooit. Oh. Dat is heel erg oneens met mij. Oh. Nooit één. Nee, ik ben het nooit eens, joh. Oh. Nee, maar, nee, maar ik snap het wel. Want ik heb even zitten uit. Ik, ik denk dat ik het snap. Ja. Maar ik weet niet zeker, maar waarom wij het zelf. Maar goed, wij hebben ook woorden voor bijvoorbeeld het woordje bank. Ja. Het kan een ding zijn waar je op zit en dicht. Maar het kan ook een ding ja, zijn. Ja, maar Joyce... Nee, maar je zit nu gewoon een beetje voor je uit te filosoferen... om een indruk te nee, maken op Peter. Maar, gewoon nee, maar dat nee, nee, is ook nee, zo. Nee, maar nee. Nee, je hebt nooit de verwarring dat je zegt van... nou, ik ga mijn geld naar de bank brengen. En dat iemand denkt van... ja, maar welke bank bedoel je nou? Bedoel je nou de Zitbank? Of De, <laughs> ja, ik de Tuinbank? <laughs> of dat je zegt, ik ga lekker op de bank zitten. Dat iemand denkt... oh, bedoelt ze nou dat ze op de ABN AMRO gaat zitten? Of bedoelt ze nou... Die verwarring heb je niet. Maar je hebt wel de verwarring dat je zegt van... nou ja, dit is mijn neef. En dat je denkt, ja, is het nou het kind van je broer of zus of is het nou het kind van je oom of tante? Dat is toch gek? Nee, maar ik snap het wel. Ik snap wel dat het zeg maar de, de derde generatie in de tweede lijn is. Ik heb het even zitten uittekenen. Nee, maar toch? het is. Ja, ik zit het ook te tekenen. Maar het is me duidelijk dat jij begrijpt wat het verschil tussen de ene neef en de andere is. Maar, dat is natuurlijk niet de bedoeling van deze vraag. De bedoeling is dat we een antwoord krijgen op waarom we hetzelfde woord gebruiken. Ja, wij Misschien moet iemand even in het etymologisch woordenboek opzoeken. waar überhaupt het woord neef vandaan komt. Want het, is waarschijnlijk, het komt waarschijnlijk van neven en dus van naaste familie of zo. Dat ja, alles ja, wat naaste familie is. Dingen. Waarom zeggen wij. In Nederland hebben we een zwager en een. Schoonzus. Oonszutter. En niet een schoonbroer. Nee, en in België hebben ze wel een schoonbroer. Geef mij Peter maar even. Toch? Ja. Nee, die komt er ook niet uit hoor? Nee, maar geef mij België Peter maar even. Een schoonbroer hoor. Joyce? Ja. Geef mij Peter even. Oké, okay, ik krijg Peter. Ja. Zo jou. Ja. Peter. Hé hey Peter, wat ik me nou oh, afvraag, hè, want Joyce die belt dan. Ja. En eigenlijk, eigenlijk even tussen jou en mij, eigenlijk belt ze alleen maar om te zeggen dat ze de vraag begrijpt. Dat is begrijp ik ook, ja. Want ja, nou, ik had net de hond uitgelaten en zo. Ja. En toen is eigenlijk Joyce met de telefoon aan de oren. Dus, ja, ja, jij denkt, oh het is weer zover. Maar, maar waarom zijn jullie, <lacht> Peter en Joyce, waarom zitten jullie om vijf minuten voor half vijf? Ja. Ja, is het, ja, ja, zo laat is het, ja. Ja ik, moet, ja, ik wou eigenlijk vragen, waarom zitten jullie om vijf minuten... voor half vijf mee te filosoferen over dit programma? Maar het zou heel erg zijn als mensen dat niet deden... want dan zat ik hier helemaal ik voor het niks zeggen. natuurlijk. <laughs> Precies, dat is eigenlijk ja. een hele slechte vraag. Maar waarom zijn jullie waar? wakker? Nou, ik denk dat er meer mensen met deze zitten wel wakker zijn, of niet? Of, uh... Ja, maar jullie waren twee weken geleden ook al wakker met z'n tweeën, Om half vijf? Ja, dat klopt, ja. Ja, dat klopt, ja. Ja, nou ja, misschien omdat het programma gewoon... Uh, enorm ja, leuk is. Enorm leuk ja, ja, ik denk ook dat dat het is. Ja, nou, precies nou. Ik, uh, ik ga weer door. Goed zo, doe dat. En... Uh, Joyce nog terug? Nee, neem jij Joyce oh, okay, maar. Oké. Okay. Okay, <laughs> Dag Peter. Oké, hoi hoi. wat zeg ik nu weer? Oh, moet ik gewoon niks zeggen. Dag Peter. Wie maakt dat ik niets Wie verstoort mijn rust? Ja. Ja, dat is beter. Ja, dat is beter. Ik ben van verdriet. Stop, kijk niet naar ze om, want zo is beter, want zo is Peter. Peter, Peter, zie je niet dat ik ziek ben van verdriet? Peter. ik ben van verlies, Peter, ik ben verlies. Peter was dat van Sweet 16. 0800 1121 voor alle vragen en antwoorden. Lena. Ja, goedenavond. Hallo. Ben ik weer Dus ik dat maar ik eens weer. Uh, ik ga je van die ene vraag afhelpen waar je net mee begon. Uh... De, de balzakvraag. Ja, um, ah, fijn. Het is, het is best simpel heel erg. Uh, mm. Waarom hangen ze überhaupt aan de buitenkant? Dat is omdat ze koeler moeten zijn dan het lichaam aan de binnenkant is. Oh. Um, ja, dat is eigenlijk de meest simpele uh, uh, uitleg. Want als het dan zeg maar, in de omgeving kouder is... dan ja, trekken ze het zaakje wat hoger op, dichter bij het lichaam en wordt het warmer. En is het warm, dan kan het zaakje dus wat zakken om wat kouder te worden. Wat, wat minder zeg op je dat te zijn. keurig? Ja, nou, daar ja. Ja, heb ik mijn geheimen voor. Ah. Mijn, moeder, die, mijn moeder die werkt uh, in de medische wereld. Mijn oma werkt in de medische wereld. Mijn nicht werkt in de medische wereld. <laughs> je nicht is de dochter van je oom of de dochter van je broer of zus? Anders. Het is de dochter... Van de zus van mijn moeder. Dat is je tante? Nee, de, de zus van mijn moeder... Ja. ...dat is mijn tante... Ja. ...en haar kind is mijn nicht. Ah, oké. Okay. Nee, voor de duidelijkheid. Maar goed, dan leer je een beetje om het allemaal keurig te vertellen... ...en zoals je zo mooi zegt... Um, ...inderdaad, als het zomer wordt... ...dan gaat gewoon het zaakje ietsje verder van het lichaam afhangen. Dat maakt eigenlijk niet uit qua seizoenen. Dat hangt er echt... Warmte? Ja, want. Uh, het, uh, het, het, het, het zaad moet gewoon een bepaalde temperatuur maken, of, uh, houden. Uh, wil het ja, goed blijven? Ja. Het <lacht> is dus hetzelfde eigenlijk ook met uh, die, die, die natte dromen. Dat is ook puur dat je lichaam dat doet. Uh, als het niet meer goed is, dan moet het er toch uit... want dan wordt er weer een nieuwe hoeveelheid aangemaakt. Oh, weer wat geleerd. En, um, maar dit is ook een leuk experiment voor uh, Robert en Robin dat ze dan een keertje een, een hele middag bij de koelkast gaan zitten... om te kijken of de boel dan optrekt. En dan een hele middag de kachel op 40 graden zetten... en dan kijken of de boel uitzakt. Of gewoon een synthetische broek dragen morgen, want het wordt vochtig warm. En dan s'avonds uh, in een katoenen onderbroek gaan zitten bij een ventilator. <laughs> en dan zeg je dan gewoon bij, ja, maar het kan... Ja, het is maar net hoe je het experiment aan wil pakken. Hè, nou, ik streep hem af. Ik, ik vond het weer een leerzaam moment. Ja, nou, ik leer ook een hoop van jou, dus wat dat betreft. Nou, niet van mij, hè? Maar de mensen die ik aan elkaar doorverbind, neem ik aan. Nou, dan is het beide. Ja. Maar ik had één hele korte vraag eigenlijk nog. En het ja. is niet echt een vraag, denk ik, die heel erg beantwoord hoeft te worden. Oh. Maar hoe heet ook alweer die DJ van gisteravond? Want daar had ik een discussie over gevoerd met mijn moeder. Want ik... Ik luister al, uh, gewoon altijd naar Radio 1, mm -hmm. uh, zeppen op een radio wat nutteloos. Yeah. Um, maar hij vertelt altijd heel veel informatie over muziek en waar bepaalde nummertjes vandaan kwamen. Yeah. En ik wil eigenlijk alleen maar weten hoe die presentator heet. Maar die van woensdag op donderdag, of uh, ja, woensdag ja. op donderdagnacht, ja normaal is dat Roel Koenders, maar volgens mij was het gisteren Hubert Mol. Die, meneer Koenders bedoelde ik, ja, want yeah. geloof ik. Want die had toen uitgelegd over het nummer van Fateless... met That Man In You en dat dat de intro was voor... Een van de programma op de tv. Maar goed, ik ga niet verder reclame maken. Nee, nee maar uh, het, is, het zou zomaar kunnen dat is inderdaad, uh, uh, als ik het goed heb, de nacht klinkt anders op woensdagnacht altijd. En normaal is dat altijd Rolkoenders. Maar gisteren nacht weet ik met aanzekerheid grenzen de aan zekerheid waarschijnlijkheid dat het was het Hubert Mol. Maar die deed maar twee uur volgens mij. En dan was de andere twee uur, daar moet ik even, de uh, uh, Paul van Gelder. Ik dacht wel dat ik twee stemmen hoorde, want uiteindelijk ergens in de uitzending ik ging er een discussie aan met iemand anders. Klakken ja, dat was de overdracht. Dan gingen ze over, dan ging de een nam het over van de ander. Zie je wel, ik was niet slaapdronken. Nee, precies. Ja. Ik vond het ook een beetje verwarrend. Maar ja, weet je, soms dan, uh, het is zomertijd, hè. Daarom. Dan doen we het ja. gewoon allemaal anders. Ik ga het straks ook overgeven, dan, uh, dan komt hier... Uh, dan zal ik het verzinnen. Nee, dat is niet dat, waar. <laughs> He? Van, het, van het nieuws, van zes uur. Oh ja, van het nieuws, Lara, uh, Lara Rens. Ja, ja, ja, ja. Ja, maar dat ja. doen we pas Inderdaad. om zes uur. Ik ga gewoon door, kan mij het schelen. Inderdaad. En bij jou nog een compliment onder de riem schuiven dan. Hoe ja. ik van jou leer, is omgaan aan de telefoon op de radio. Want ik werk dan bij een lokale variant. Oh, maar wat heb je dan ja. geleerd? Um, hoe ik ten eerste ten alle tijde min of meer beleefd kan blijven. Oh, hoe doe je dat dan? ben ik wel benieuwd naar. En hoe ik een onderwerp... Uh, waar ik dan weinig verstand van heb... toch nog intelligent kan doen overkomen. En dat, bedoel ik, dat klinkt misschien heel verrot... maar ja, dat is niet zo goed. Dat klinkt bedoeld. inderdaad... Nee. Maar, maar hoe doe je dat dan? Wat, wat, uh, wat is dan het verschil... met hoe je het vroeger deed? Meer voorlezen. Dat ik hele, dat ik hele teksten alvast... ging klaarleggen... en dat ik ging voorlezen. Maar dan... Dan gingen mensen bij mij in de studio wel eens zeggen van... het klinkt alsof je voorleest. En dan, als ik het al hoor, dan is het waarschijnlijk ook wel heel slecht. En toen dacht ik van... nou, dan ga ik mezelf eens terugluisteren. En inderdaad, het klonk wel heel duidelijk. En soms dan hoorde je zelfs dat ik het papiertje bewoog. En dan had ik zoiets van... ja, oké, okay, dan moet ik toch wat aan gaan wisselen... En nou, toen ben ik maar gewoon wat vaker naar jou gaan luisteren, ook een paar keer in de chat geweest. Je hebt de vorige keer heb ik met jou gesproken over het aardgas, de bakel, zal ik maar zeggen. Oh, wij... oh, maar dat is al even geleden. Klopt. Ja. En toen ging jij met je moeder bellen. Oh. En toen zat ik me helemaal zo van: oh, mijn hemel, ze belt met je moeder op dit tijdstip. Maar ging ik met mijn moeder bellen over aardgas? Nee, dat was over de tafel van zeven. Dat, je midden in, dat was een heel raar gesprek. Ik geef het toe. Je, in één keer kwam het ergens op. Ja. ja want omdat mijn moeder zei, je kan me midden in de nacht wakker bellen. Ik, ik zeg alvast, doe het niet. Nee, nee, het niet. Ik, nee ik zal het lachen. nu niet doen. Alhoewel, ik kan natuurlijk heel even checken. Nee. Nee. Nee. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Maar dan zit ik hier weer met een rood hoofd. Ja, nee, laten we het dan hierbij laten. Maar ik... ik um... Oh ja, nee, ik, wou gewoon, ik wou doorgeven dat eigenlijk als radiopresentator... hoef je eigenlijk maar één ding te doen, hè? Vertel het eens. Nou, behalve natuurlijk praten, maar je moet gewoon luisteren. Ja, klopt. Want dat merk ik altijd bij de lokale omroep. Want daar kom ik ook nog wel eens. Dan ben je zo met jezelf bezig... dat je vergeet naar andere mensen te luisteren. Ja, dat klopt. En ik heb dan hetzelfde probleem is dus dat ik ook zelf schuif. Ja, maar dat hoeft helemaal niks uit te maken. Want dat doe ik bij andere zenders ook. En dat, op een gegeven moment vergeet je dat. Maar ja, gewoon dat veel doen. Ach, ja. weet je. Doe gewoon lekker wat je, wat je zelf zin in hebt. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Goed. Ik ga lekker mijn bedje weer in. Want ik ben helemaal gaan zitten door de gesprekken terug. Ja, precies. Nee, je zal wel moe zijn. Nou, ga lekker, nee. <laughs> ga lekker liggen. Tot de volgende keer. Oké, okay, En de groeten van mijn moeder. Dank je wel. Oh, Doeg. Robert. Hallo, hi. Robert. Ja. Hi, hi, hi. Hi. Hi, hi, hi. hi. Ja, ik heb weer. Uh, ik denk dat die vraag eigenlijk. Uh, had ik beter eerder kunnen stellen. Oh, want. Ja, nou, dit, dit, het programma duurt niet zo heel lang meer. Maar... Nou, me niet uit. zo lang meer. Nog een uur en 24 <laughs> minuten, Piet. Uh, Robert. Ja, dat <laughs> nee, dat moet lukken. Kom maar door met je vraag. Nee, uh, het gaat mij om uh, wat er in Utrecht is uh, gebeurd met die uh, prostituees... Uh, met het zandpad. Met die ja, en het, dat, dat die, al die vrouwen weg moesten. En dat had dan te maken met, uh, ja, met vrouwenhandel. En die uitspraak van de rechter was dan uiteindelijk... Ja, in combinatie met de burgemeester, dat, ja, dat ze allemaal weg moesten. Ja. Maar wat ik dan uh, uh, een beetje raar vind... is dat er zo'n beveiligingsbedrijf uh, zich uh, had overwogen... Om, om met die mensen in zee te gaan. Mm -hmm. En dat ze gewoon werden beschermd. En, en dat al die rode appels eruit... Uh, Zouden uh, moeten. worden gehaald. En ja, ik vind het een beetje vreemd... dat de rechter dat niet uh, heeft meegenomen in dat verhaal van, van die... Want kijk, die vrouw uh, kijk, die wordt niet uh, zomaar prostitueet, toch? Vraag je dat aan mij? <laughs> Nee, nee, gewoon in het algemeen. Ja, oh. Ik kan me voorstellen als vrouwen hun beroep daarvan hebben gemaakt, ja. Ja, dat ze daar gewoon geld mee verdienen. Want als zo'n bedrijf, een beveiligingsbedrijf zich daar dan voor wil uh, insteken om die vrouwen te beschermen, met, mm -hmm. ja, gewoon 24 uur per dag, dan snap ik eigenlijk niet wat nou het hele probleem van het hele verhaal is. Maar uh, Robert, het is, het is een tijdelijke beslissing. Hè? Als het een en ander nog verandert, dan uh, kan in ieder geval kunnen sommige mensen weer terug. Is dat zo? Ja, er staan ook grote borden met tijdelijk zijn de ramen gesloten. Iets, dus Zo heb ik het onthouden. Dat stond er niet precies. Maar zoiets. Nou, maar ik, ik, ik zou het wel heel belangrijk vinden, zeker voor, voor de hele media radio, dat ze dat, dat wel uh, gaan mee overwegen. Dat is toch best wel een mooie oplossing. Toch? Ja, nee. Ja. Dat veiligheidsbedrijf bedrijf uh, dat in de gaten houdt. En als ze zoiets hebben van ja, alles wordt opgenomen als er iets niet klopt en dan uh, wordt het allemaal gecontroleerd. Ik bedoel, ja, wat is dan het probleem? Ja, ik heb daar te weinig inzicht mee. Dus ik, kan, maar ik, nee, ik, ik ben nog zo naïef dat ik denk, ja, als een, uh, als een, uh, een rechter zegt van nou ja, dat is niet genoeg dat met, om die belofte alleen, ja, dan. Uh... Dan maar geloof dan dat ik dat altijd dat jij, wel. Dat verhaal wat jij net vertelde, heeft dat dan te maken dat ze dan in hoger beroep gaan of zo? Of? Nee, volgens mij hebben ze nog de mogelijkheid gekregen om, maar ik weet er niet genoeg van hoor. Maar volgens mij is er nog de mogelijkheid om bepaalde, uh, bepaalde uh, omstandigheden, dat als die binnen korte termijn verbeteren, dat er in ieder geval een deel weer aan het werk mag daar. Oh, ja, dat heb ik namelijk uh, niet genomen. Uh, maar voordat we want, want ik begrijp dat is wel interessant, maar we zijn het nieuws aan het bespreken en meningen aan het geven. Maar heb je ook een vraag? Uh, <laughs> ja, mijn, vraag nou, ja. mijn vraag was. Ja, nee, dat had ik al uh, in het begin gezegd. Ja, eigenlijk klopt die vraag niet meer hè, dan? Nee, want eigenlijk was mijn vraag. Van waarom heeft die rechter dat niet mee overwogen? Ja, maar dat volgens is... mij, maar ik weet er niet genoeg ja. van, maar volgens mij is dat gebeurd. Maar mocht iemand daar een aanvulling op kunnen geven? 0800-1121. Zullen we het zo doen? Oké. Okay. Dankjewel, Goed. hè? Oké, okay. fijne avond. Jij, ja, dankjewel. En het moet lukken, hoor. In 1 minuut 20 nog een antwoord. 0800-1121. Angelique. Wanneer je me zoekt, ik zit in de japje. Verdien daar mijn boterham met mijn tum, tum Ik doe voor de klant alles wat hij maar wil. Want hij betaalt toch de bil. Iedere avond. Een beetje geld voor een is al klaar. Angelique, was dat een beetje geld voor een beetje liefde? 0800 1121 als je een antwoord hebt voor Robert... waarom de rechter niet heeft meegewogen in de uitspraak... dat een beveiligingsbedrijf heeft aangeboden... om het Zandpad in Utrecht te beveiligen. Jessin wil heel graag weten... waarom we twee verschillende familieleden allebei aanduiden met neef. En dat geldt natuurlijk eigenlijk ook voor nicht. 0801121. 1121 Cor die vraagt zich nog steeds af... of Zandvoort inderdaad veel hoger ligt dan Haarlem. Brenda die stelde de vraag over de lin in de boom, of die twee keer bloeit, of in ieder geval twee keer geurt in één seizoen. Jasper zoekt mensen met ervaring met fijnstofmaskers. En volgens mij zijn dat de vragen die nog niet beantwoord zijn. 0800 1121, als je kunt helpen. Ton, goeienacht. Goeienacht, hartstikke Hallo. Om te beginnen, ik heet Koenders. En Roel Koenders? Ja zonder D, is degene die het programma uh, presenteert. Is het zonder D, ja? Ja, dat is zonder D. Roel Koenig. Oh, ja, als jij het zegt, maar ik, de beste man... Maar dat heb ik vaak genoeg nagezocht, want ja. Ja, het lijkt natuurlijk wel erg op een naam. Ja, maar is ja je een... hebt gelijk, het is zonder D. Ik heb de beste man altijd gewoon met een D aangesproken. <laughs> het is zonder D. Nou, wat stom. Ja. ja uh, om te beginnen, ik wou een antwoord geven op de vraag over de balzak, en een van mijn opgangers die heeft het zeer correct beantwoord. Oh. Uh, want het is groot, heeft te maken met de kwaliteit van het zaad... en het heeft te maken met temperatuur. Go en het gaat dus niet om de balzak, maar het gaat om de, de, de, de teelballen. Ja, het is, ik weet dat, het, dat ik op zulke korte termijn misschien te intiem word... maar is het jou ook wel eens opgevallen? Nou, ik ben inmiddels 61. Nou, dan heb en en je veel leven, meer ervaring ik mee. Vaak, ik heb het in mijn leven vaak afgevraagd en ik kwam er gewoon achter. Ik heb gewoon empirisch ondervonden, inderdaad. <laughs> het warm is, dan, ja. gaat het, uh, dan moet het koelen. En als het goud is, dan moet het warmen. Nee, interessant spul hebben jullie toch? <laughs> ja, het is natuurlijk een hele instrumentarium dat ik niet heb... maar dat, ik heb weer wat geleerd. Hartstikke ja, ja. goed. Maar zo werd het goed. Uh, dan is er nog iets. Ja. Uh, wij hebben in het Nederlands wel een onderscheid... voor deze, uh, noemen wij namelijk oomzeggers. Oh ja, dat is wel makkelijk. Ja. Uh, en uh, overigens, uh, het komt in de talen om ons heen, het is Frans en het Duits ook, voor en het Engels ook. Ja. Daar heb je het verschil tussen cousin en nephew. Ja. In het Duits zetten moet neven. In het Frans uh, cousin of neveu. Ja, maar wij zeggen dus gewoon neef en neef. En het is nou eenmaal zo dat uh, in verschillende talen mensen wel of meer, minder onderscheid maken voor sommige dingen. Bijvoorbeeld, uh, bij de Noordpolder hebben de mensen wel 16 of 26 verschillende woorden voor sneeuw. Ja. Gries, want daar hebben ze meer mee te maken. Wij kennen de stuif sneeuw, moordsneeuw en uh, natte sneeuw en droge sneeuw. en hele sneeuw, op. ja. En wij maken dat toevalligerwijs dat onderscheid niet. Nee. Dat is dus eigenlijk alles. Nou, duidelijk. Ja. Dankjewel, uh, Tom. Ja, was nog één ding. Oh, oh ja. Oh, meer. De dansen ja. moet je blijven doen hoor, om vier uur. Ik vind dansen? Altijd leuk. Ik zit altijd te kijken naar je. Dansen? Ja, vorige week was het gezellig die mensen erbij. Ja, vorige week had ik danspartners, hè? Ja, ja, dat was gezellig. Nou, ik zal eens kijken of ik weer wat kan regelen. Ik vind zo'n achtergrond, van die achtergronddansers, vind ik ook wel wat hebben. Ja, en ik eh, vond heel jammer dat die man opeens die DVD eruit trok en dat knapper een haardvuur in. Oh, was. mijn haardvuur! Oh, Ton, kun je het even vullen? Want ik heb, ik heb ooit van Martin, Martin luisteraar Martin chatten, Martin ook een haardvuur gekregen. Dat doe ik. Ik ben het helemaal vergeten, het haardvuur erin. Kun je even uh, vertellen, iets? Wat je vandaag gedaan hebt of zo? Ga ik even het haardvuur erin doen? Ik, uh, ik ben heerlijk aan het kajakken geweest. En uh, toen was ik aan het einde van de plas en toen draaide ik me om en toen dacht ik: oh, jeetje. Ik kom toch wel erg donkere wolk aan. En ik geloof ik mag gauw terugvaren. Nou, kreeg ik kreeg er volle bij over mij in, hoor. <laughs> het kwam drijfnet aan. Maar Nog het was wel zelf En in numm van tijd was het boel weer droog ook. Nog even, dus door, doen doen. Tot, het je het haardvuur erin doen. Ja, doe lekker het haardvuur erin. knapper, het goed. <laughs> Oh jee, ik krijg het weer niet aan de praat. Ik moet er even een man voor roepen. Man, kan even jullie even het ha Gelukkig zijn er mannen, Hallo, die zijn deze beter tijd, met vuur. Oh, in deze tijd, die pas, nog een knopje om een laadje te openen en een schijfje erin te douwen. Ja, nee, maar ik ben beter in het verzamelen van besjes en vuur aansteken laat ik aan mannen over. <lacht> dat is echt... Uh, de de mammoet slachten, dat uh, doe ik ook niet. Kijk, zie je, dat komt goed. Voor de mensen die er geen touw meer aan vast kunnen knopen, we hebben altijd een... Uh, ja, een uh, prachtig uh, open haardvuur. Alleen uh, Frank Dumors en Mieke van der Weijen doet het dus ook. Die nemen als ze klaar zijn met Kase Loenen, nemen ze het haardvuur mee. En ja, dan heb ja, ik precies. dus een eigen haardvuur gekregen, maar dan vergeet ik het aan te doen. Nou, het wordt geregeld, Ton. Ja, ik, ik zie het je doen. Ik moet erin schrijven, en nou dan moet je nog even het scherm aan zetten. Ja, nee, maar ik ben daar alweer weg. Hè. Het is een vertraging. Ik zit inmiddels ja, ja, ik alweer zie, achter de microfoon. Ik, ik zie die man uh, daar lopen en... Uh... En moet ook even het beeldscherm aandoen. Ja, dit is, ja je, je moet even het beeldscherm aandoen, zegt Tom. Ja, het is de technische dienst, dat komt goed. Ja. Nou, nu hang ik op, goed? Ja. Kijk, en, het en, vuur brandt. je is zoveelste gezellige uitzending. Ton? Ja? Er brandt een vuurtje voor je. Ik zie het straks, over de minuut. Oké, okay. doeg! Dag, uitzending. Ja, jij ook, hoi. Peter uit Roermond, goedenacht. Hé, hey. Hey, Toch eindelijk. Hoi. Ja, nou ja, je dacht even dat het moment niet meer zou komen... maar het moment dat je dacht zou komen is eindelijk daar. Nou, ik dacht al dat ik bij het spokkeloot uh, hoorde. <laughs> nee hoor, je bent er nog. Nou, zeg het eens, maar, Peter. Nou, uh, op die balzak heb ik nog maar één ding te vertellen. Ik weet dat uh, Her Majesty, de Queen en uh, heel veel adellijken... hun uh, bepaalde deel uh, in uh, ijswater uh, houden... om uh, zowel te zorgen voor de vruchtbaarheid want dan zijn de leiders korter naar het uh, oh. schietend orgaan. <laughs> <laughs> dat is toch heel mooi gezegd? Ja, toch? wil je het nog een keer zeggen? Want ik begreep het zo waar, maar ik vond het zo mooi. Wil je het nog een keer zeggen? Nou, uh, in adellijke kringen uh, is het uh, niet onbekend... dat uh, de vrouwen bepaalde delen in ijswater houden en ook hun gezicht... En mannen het erin houden om dan het, uh, de afstand tussen het producerend en schietend orgaan kort te houden. Zodat ze ook uh, raak schieten. Zodat ze sneller een kleine babyboy George produceren. Ja, dat kreeg ook zoiets. Dan ja. krijgen ze een jongetje en noemen ze hem Gal. <lacht> ja, uh, uh, George Alexander Louis. G-A-L, dat zeggen ze dus in oh. uh, Amerika ook tegen een meisje, a girl. Ja, dat had ik nog niet eens gezien. Ja, dus over 18 jaar wordt hij koning en zegt hij, hi, I'm George. Nee, nee, nee, nee, nee. Ja, nee, nee ja, Dan zegt hij, ja, hi, nou, I'm boy George, zegt I'm hij dan. George, ja, <laughs> ja, en dan heb je dus ook weer een nekje. terwijl het eigenlijk een neefje of een cousin is. En wat maakt het allemaal uit? Helemaal niks, toch? Het maakt helemaal niks uit. Eén, gezellig, het lijkt me heerlijk, ja. En dat was mijn tweede antwoord. Ja. Uh, in het Duits wordt dat heel duidelijk verklaard... alles aan de kant van de vader, ja. dat is cousin of cousine. Ja. Of vettig, niet vettel. Vettel is een hele goede Formule 1 rijder, maar dat is oh. vettig. Ook waarschijnlijk is iemands neef, maar ja. Ja. ja. ja, en alles aan de kant van de moeder, dat ja. is neef of nicht. En hier in Limburg speelt dat ook nog zo'n beetje. Oh, echt? Ja, ja, ja, ja. Oh, grappig. Maar, Peter. Ja, ik had een vraag, Peter uit Romond. Ja. Want ik begrijp nou ja. niet zo goed waarom de uh, vrouwelijke leden van het Koninklijk Huis hun gezicht in een bak met ijswater deden. Om het strak te houden. Oh, oké. Okay. Dat deden ze met borsten bellen en voeten. Oh. Goh. Nou, dat is weer eens wat anders dan Botox. Ja, precies. Ja. Hoe uh, iets weer onze uh, uh, Marijke. Helwegen. Ja, die hadden een hoop elastieken kunnen besparen. Ja, gewoon een uh, bad in ja, ijsklontjes iedere dag. Ja. Goed, dankjewel, ja, Peter. Goed, goed. Nee, oh nee, je had nog een vraag. vraag. Oh, sorry, hing ja, ik bijna op, hè? Ja. Ja, ja heb ik weer. Ja. zal je gebeuren, ja. De vraag is, en, en dat is best een serieuze vraag, oh. en dat zal nu echt niet uh, opgelost worden, maar. Oh. Er zijn heel veel bepalingen geweest in de afgelopen zes, zeven jaar hier in Nederland. Bijvoorbeeld, de reclame mocht niet harder zijn dan uh, de uitzending van uh, tv. Uh, mensen mochten niet meer van uh, een of ander dagblad, mochten je niet bellen met een onbekend nummer. Maar het gebeurt gewoon nog steeds. En mijn vraag is, het werd verboden... Het gebeurt, ik bedoel, ik weet dat ik niet door rood mag rijden. Rij ik door rood, krijg ik een boete. Uh -huh. Nou, die mensen doen dat gewoon. En nu zal er geen politie voor zijn. Maar waar moet je zoiets melden? En met name, niet, niet alleen die reclame, goed Ik zet het gewoon op de bel, en daar heb ik er geen last van. Uh -huh. Maar waar ik me wel aan stoor, is dat ik uh, 10, 11 keer per dag gebeld word. En dan is het altijd een onbekend nummer. Moet je weten, ik zit heel veel in het buitenland. En het kost mij iedere keer het geld. En ik vind het gewoonweg onbeschoft. En, en dan krijg je eens een keer wat van interim justitie. Ja, ook ik rijd te hard. Maar het zijn altijd onbekende nummers. Maar, maar Peter, ja? um, ik, ik ben een beetje bang dat ik nu een knuppel in een hoenderok gooi. Maar het bel me ja. niet, de register. Nee, uh, nee, nee, stop. Dat, dan moet je dus ja. weten wie jou belt. Maar als je bijvoorbeeld een uh, uh, interim justitia hebt, of je hebt... Uh, trouwens, ik bel me niet, maar register is ook zoiets. Dan krijg je... Uh, ja, goed, meneer, u heeft geen tijd. Wilt u wel nog even naar een bandje luisteren? En dan duw ik gewoon weg. Hmm. Maar dat bandje, dat komt wel op mijn uh, voorsprongel te staan. Oh, voorsprongel. Voicemail en ik moet hem afluisteren en sterker nog, al wacht ik met het afluisteren van de voicemail bijvoorbeeld vanuit Griekenland of uit Italië, hmm. ik luister hem in Nederland af. Hij wordt wel gerekend van de voicemail van Italië en Griekenland en dat vind ik gewoon, uh, ja, gewoon onbeschoft. Ja. Ja, het, de, de, ik word nooit gebeld, maar dit is echt heel, de, de, de, misschien heel vreemd, maar... maar um... Ja, ik, ik, ik word dus echt per dag zeven, acht keer gebeld. En, maar door, ja, ik wil zeggen, door uh, wie? Le, uh, Dagblad de Limburger. Oh. Uh, hoe heet het, postcode loterij, Tele uh, tv2.nl. En ik heb natuurlijk een ontzettend gemakkelijk nummer. Ik weet niet of je kunt zien, maar ik wil natuurlijk niet iedereen vertellen. Want ik Ach, zes. ik zie het 06. Nee, <laughs> sorry. Ja, maar je ziet dat ik een heel gemakkelijk nummer heb. Mm. En ik word... Echt ontzettend vaak gebeld... te pas en te onpas. Ja. En ik stroom er gewoon aan... dat je uh, gebeld wordt met een onbekend nummer. Ja. Maar ik heb ook mijn werk... en ik heb ook met mensen te maken. En er zijn ook mensen... die bellen onbekend vanwege de situatie... bijvoorbeeld vanuit het buitenland... vanuit een telefooncel. Of bijvoorbeeld vanuit een land... die niet de nummers doorgeeft. Ja. En, ja, en dan heb ik zoiets van... het is verboden. Het mag niet. Maar... Het gebeurt gewoon uh, ja, nog in twee maanden. Maar, maar als je je opgeeft bij het Bel me niet register dan hoef je toch niet te weten wie jou hm. belt? Uh, je wordt even goed gebeld. Ja, dat, al... nou, dat hoor ik wel vaker inderdaad. En ja. de vraag is dus eigenlijk gewoon waar kun je dan klagen? Nou, dat is een mooie vraag. Ja, waar klaag je? Nou, ja. dat moet haast nog lukken hoor. 0800 1121 en je mag met een onbekend nummer bellen als je wil. Uh, heel even. Heel even. Ja. Zet dat vuur uit. Het is warm genoeg hier. Ja, ik vind het lekker. De airco staat hier namelijk te loeien. Dus ik laat ja, okay. hem nog even lekker aan, goed? Ja, oké. Okay. <laughs> Dag Peter. Ja, hoi man. Hoi. Henk, goeienacht. Ja, goeienacht. het uh, nog het nachtzuster uh, in Vuit Den Haag. Dag. Uh, over die prostitutiezaak. Ja. Uh, wij lachen ons dood in Den Haag, want wij hebben gewoon twee uh, prostitutiegebieden uh, ja. Ja dus ze komen allemaal hier naartoe, want uh, bij ons zijn de regels toch anders dan die dan Utrecht. Ja. Want die burgemeester waar ze de cowboy uithangen. Ja. En die al die prostituees uh, uit de straat, uit de stad jagen. Ja. Nou, ja, kansloos. En uh, je kan gewoon een contract hier uh, tekenen en uh, gaan een kamertje huren. Natuurlijk wel met een kamerverkoophandel en het is allemaal legaal. Ja. Maar ook weer een beetje met, uh, ja. ...zeggen en horen... <laughs> Joh, in de Haag lachen ons op... ...want het is hier drukker maar nooit. Oké, okay. en allemaal mooie meiden erbij? Nou, ja goed... Uh, ...het zandpad is wel berucht... ...nou, berucht niet, het was mm. een mooi plekje daar... ...ik snap echt niet waar die burgemeester... Uh, ja. ...waar, waar mee bezig is... Ja. Nou, ik laat het erbij, Henk, want ik vind, het, uh, ik vind het een interessant verhaal... maar we verzanden voordat we het weten in meningen en informatie. Dat is helemaal niet de bedoeling, informeren. Dat doen we straks vanaf zes uur weer in het Radio 1 Journaal. Maar dankjewel je wel voor je bijdrage, Henk. Ze zijn welkom in de doobletstraat. Is duidelijk, dankjewel. Hoi. Oké, okay, dag. Dag. Jan, goeienacht. Ja, Astrid. Hallo. Jan uit Zeeland. Dag, Jan uit Zeeland. Uh, nou, een mooi haardvuurtje zag ik net. Dus, ja hoor. Uh, hartstikke warm. Uh, ik had een opmerking over vorige week van die mieren. Ik was de mierenkoning, weet je nog Ja Ja, ja, ja, ja. En toen een leuk vrouwtje zei, laat ze lekker lopen. Nou, ik, uh, ik heb zout gestrooid. Ja. Mooi tip en het werkt wel, want ik werd helemaal gek van die mieren. Dus ik ben niet zo'n mierenkoning, dus wat dat betreft is dat uh, een goede tip geweest. Zout strooien was een goede tip van vader maar, en zoon. Uh, ik, heb, ja. ik heb een triste mededeling. En oh. Een vraagje. Ja. Uh, weet jij dat je ooit vernoemd bent naar een groot talship... In Zeeland. Naar een wat? Een taalship, zo'n grote oude uh, uh, bruine zeilboot. En oh. die heet de Astrid. En die is, uh, gisteren is die vergaan in Schotland. Oh jee, echt waar? Ja, dat weet jij dus niet. Ik denk, nou, ik ga toch eens. Nee, het is verder. goed dat je het zegt. Ik ben gewoon vergaan, begrijp ik. Nou, nee, jij bent niet vergaan, maar oh. het, die, dat schip wel. Het, ja, het is heel triest. Ja. Er zat op YouTube een hele film en die. Uh, uh, die boot die zou met zeil in Vlissingen binnenkort in augustus zou die ook weer langsvaren, langs de Reden. Maar hij is dus uh, met motorpech op de rotsen geslagen. En die boot heette Astrid. Nou, ik ben gewoon gezonken. Ik, ik, ja. voel me gewoon, ik voel me gewoon een ja. beetje verdronken ja, op het ik moment. Ja. Ik, hoorde jou, ik hoorde jou net zeggen: van, Je bent niet het slimste aapje op de rots. Nee, maar, dat ben nou, ik. Dat is een kleine metafoor, zullen we maar zeggen. Ja. Maar mijn vraag, Astrid, is triest hoor. Dit, uh, ja. Ik ben in, ben in, ben in Ja. Zee nog 45 spoken. seconden. Ja. Ja, 40 seconden. Nou, de vraag is hoe de Zeeuwse mensen daarover. Uh, over wat ze daar vinden, de emotie daarover. Want het is toch wel wat zo'n zo mooi schip. Wat uh, nooit meer terugkomt ja. naar Vlissingen. Nou, ik hoor het graag. De vraag is wat de Zeeuwse mensen vinden dat het schip Astrid uh, gezonken is. Ja, dit nou, is een dat, meningenvraag. Dat, dat, dat, dat ja. Dit is geen een gevoel dat voor mij is, want ja. het, is, het is triest. Nou, ik neem hem mee. Misschien is er een ja. zeeuw die wil bellen naar 0800-1121, ja. maar wel en, echt... En Astrid, ja. blijf al hè? Ik, ik blijf drijven. Ja, okay. is goed. Hey. Dag, Jan. Okay. Doe. Dag. Doe. Potverdorie, ik voel me opeens helemaal kopje ondergaan. 0800-1121, als je een antwoord hebt op de vraag van Jan... of een van de andere openstaande vragen. Nachtzuster.